Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Amsterdam was vanavond opnieuw een pro-Palestijnse demonstratie. Dit keer kwamen betogers de Stopra binnen, het gebouw waar onder meer het stadhuis in zit. Ze schreeuwden dat burgemeester Halsema moet opstappen en dat iedereen de politie haat. De actievoerders mochten een tijdje speechen volgens de politie. Daarna moesten ze naar buiten. Sommigen weigerden dat te doen. Daarna werden ze er door agenten uitgezet. Inmiddels is het rond de Stopera weer rustig. Er zijn heftige beelden opgedoken van rapper en muziekbaas Diddy... die zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt. Op bewakingsbeelden van een hotel is te zien hoe Diddy haar bij haar nek pakt en op de grond gooit. Daarna schopt hij haar meerdere malen, zelfs als ze helemaal stil op de grond ligt. Daarna sleept hij haar een stuk mee over de grond. Diddy, wiens echte naam Sean Combs is... bereikte eerder een geheime schikking in de zaak die zijn ex hierover aanspande. Een schilderij van Van Gogh is op een veiling in New York verkocht... voor omgerekend 30,5 miljoen euro. Het werk heet Tuinhoek met Vlinders. Van Gogh maakte het in het jaar 1887 in een openbare tuin ten noorden van Parijs. Voor de veiling werd gedacht dat het schilderij een paar miljoen minder zou opleveren. En haken, breien en naaien, als ik dat zeg denk je natuurlijk meteen aan opa's en oma's. Maar ook jongeren hebben deze hobby's helemaal ontdekt door TikTok... Ook Imke van 19 laat de schoolende mensen haar naaiskills nice zien. Ik begon met een hele leuke laptophoes. En deze had er zeg maar allemaal van die verschillende printjes. Echt, ik ben zo fan. En hier was ik bezig met de laptophoes. Ik vind dat zo leuk om te maken. Ik ging dus vandaag een tas maken. En uh, ik heb dus echt nog nooit een tas gemaakt met allemaal verschillende patroontjes. Dus dit was voor het eerst. Ja, Imke heeft inmiddels duizenden volgers. En ze is niet de enige die filmt over creatieve hobby's. Het weer. Vanavond eerst nog wat regen en onweer. Daarna neemt het af en koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst droog met zon. Later buien met onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. They have